11 uur, het NOS Journaal, door Alt Megens. De fusie tussen vervoersbedrijven Veolia en Connection is definitief. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Ze zullen volgens de verklaring gaan opereren als zusterbedrijven. Veolia en Connection rijden met bussen, taxis en treinen. Mededingingsautoriteit NMA keurde de fusie in december goed. Vakbonden hadden bezwaar tegen de fusie... omdat Veolia en Connection nu zo'n 70% van de openbaar vervoermarkt in handen hebben. In België wordt vandaag gestaakt. De liberale en socialistische vakbonden willen een flinke loonsverhoging. De Belgische regering wil maar een hele kleine loonstijging toestaan... bovenop de inflatiecorrectie. Vooral in het verkeer zijn de gevolgen goed merkbaar. Er rijden veel minder trams en bussen. Op veel plaatsen is het daardoor drukker dan normaal. Onder meer rond Antwerpen ontstonden lange files. Ook in de industrie wordt gestaakt. En in Wallonië blijven veel winkels, banken en scholen vandaag dicht. China verhoogt zijn defensieuitgaven dit jaar met bijna 13 procent. De defensieuitgaven stijgen daarmee naar 65 miljard euro per jaar. Een woordvoerder van het Chinese parlement zei dat andere landen... de verhoging van het defensiebudget niet als een bedreiging moeten zien. In vergelijking met andere landen zou Peking nog altijd relatief weinig uitgeven. Toch noemt de Japanse regering de toename van de militaire uitgaven in China zorgelijk. Correspondent John Veldkamp. Vooral omdat Japan en China nogal wat disputen hebben over eilanden... ...in de oceaan die ze beide claimen. Bovendien geeft Japan ook nog steeds economische steun aan China. En de Japanners beginnen zich zo langzamerhand af te vragen... ...als een land zoveel geld kan investeren in manschappen en in wapens... ...waarom moeten wij dat dan nog steeds economische steun verlenen? Tennister Michaela Krajicek heeft zich voor het eerst in ruim vier jaar... ...geplaatst voor de halve finales van een WTA-toernooi. In Kuala Lumpur won ze in de kwartfinales van Anne Kremer uit Luxemburg. De 22-jarige Kraincheck staat 150ste op de wereldranglijst. Haar grootste successen dateren uit 2006 en 2007. In Kuala Lumpur speelt ze in de halve finale tegen de Australische Jelena Dokic. Het weer in het noorden nog laaghangende bewolking. In de rest van het land breekt de zon door. Alleen op de wadden blijft het ook vanmiddag bewolkt. Daar wordt het 4 graden, in het zuidoosten van het land zo'n 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat kans op neerslag. En daarna breekt de zon weer wat vaker door.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 De radarbeelden leren mij dat de grijze brei inmiddels is opgetrokken... en dat ik nu zichtbaar moet zijn. Nou, dat komt goed uit. Want ik wil de huizenmarkt nog eens wat scherper onder de loep nemen. Kopen, huren, alles is een probleem. En daarom is er een Marshallplan nodig, vindt mijn gast Dirk Braunen. Over een minuut of tien vertelt hij wat hij bedoelt. En ik ga proberen of ik de stammenverhoudingen in Libië kan ontrafelen. Ogen en oren open, dus daar gaan we... Surf naar degids.fm Eerst even de bus in... Het personeel van Organon is op dit moment op weg naar Amsterdam om een kort geding bij te wonen. En met dat kort geding willen ze het moederbedrijf Merck dwingen om onderhandelingen te hervatten met het bedrijf dat Organon graag wil overnemen. Ondertussen heeft de directeur van Organon en OS een nieuw plan bedacht om hun banen te redden. Door zo de afdeling Research and Development grotendeels te behouden, kunnen 475 van de ruim duizend banen van deze afdeling gered worden. In de bus zit onderzoeker Ellen Mataar van Organon. Mevrouw Mataar, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek exact vier minuten. Ik moet u feliciteren, want uw onderzoeksteam uh, staat in ieder geval niet langer op de tocht. Nou, dat is helaas niet zo. Uh, in de details van plan B die gisteren bekendgemaakt zijn... is uh, niet de research uh, meegenomen. U bent dus, uh, nog alsnog de sigaar. Absoluut. Ja, maar er zijn daar, 475 uh, banen gered, zegt de directeur van Orgenom. Ja, Bij ons is plan B nog niet helemaal bekend. Het is ook nog niet helemaal afgerond... En uh, wij gaan uh, vo vooralsnog voor plan A en dat is de externe overnamekandidaat. Het bedrijf dat, dat u graag wil overnemen, maar dat niet mag van het moederbedrijf Merck in de Verenigde Staten. Precies. U heeft geen vertrouwen meer in, in Merck of organom-directeur Joep Pluimen dat het op deze manier moet? Nee, wij gaan uh, met z'n allen uh, de ondernemingsraad en de raad van bestuur uh, steunen in het uh, kort geding wat vandaag in uh, Amsterdam is. En we zitten hier met z'n allen in de bus. Hoeveel mensen zitten er in die bus? Er lijken er wel 3.000. <laughs> nou, we zo'n hele grote bus. We kunnen er volgens mij 50 meldingen in of zo. Maar er zijn er zeker 3. En zitten er ook de heren van de raad van commissarissen bij? Of ja, zit er ook zeker. een vrouw in? Ja. En dat kortgeding, dat gaat dus gewoon door? Dat gaat zeker door. En de inzet is handhaving plan A. Precies, wij willen graag uh, Murk terug naar de onderhandelingstafel. Omdat er een, uh, een kansrijk plan lag voor, uh, voor de research, voor de productie, voor de hele site in Os. Maar <laughs> het is een Amerikaans bedrijf en u gaat een kort geding voeren in Amsterdam. Daar ja, ga, gaat die, toch geen merkdirecteur directeur of, of raad van commissarissen in de Verenigde Staten naar luisteren? Jazeker, ook de Amerikaans, het Amerikaanse bedrijf zal zich in uh, Nederland aan de Nederlandse wet moeten houden. Ja, dat hebben ze gedaan. En ze hebben gezegd, we zien geen toekomst. Vaarwel, organon. Nee, nee, ze hebben de afspraken geschonden. De afspraken die zijn uh, vastgelegd in een... Uh, in een overeenkomst begin september... waarin gezamenlijk gezocht zou worden naar een oplossing voor uh, de hele site... en de research en development als onderdeel daarvan. Jullie... En er lag een kansrijk plan en dat is eenzijdig door Murk afgewezen... zonder opgave van redenen en dat is absoluut niet transparant. Wordt er bij de rechtbank ook nog een beetje actie gevoerd? Jazeker, wij zijn allemaal uh, uitgezwaaid door uh, al onze andere collega's. En vanmiddag om half twee, als het uh, kort geding begint... Dan uh, is er ook een tocht in Os van het gemeentehuis naar de Jozefkerk. En dan zullen ook de kerkklokken in, La in Os allemaal luiden. Om te onderstrepen dat er uh, zich in Os een, uh, een drama dreigt te gebeuren. We hebben nog 1 minuut en 15 seconden voor dit gesprek. Ik wil nog één keer die bus horen. We willen nog één keer de bus horen. Oké. Okay. Dat waren ze, ja. Bij welke kilometerpaal zitten jullie nu? Hectometerpaal hoeveel? Hectometerpaal uh, 31,7. dan weet ik ongeveer waar het is, ja. Vlakbij Amsterdam zijn we. Ellen Mataar, hartelijk dank en succes ermee. Dank u wel. Ik ga een uh, nieuwe single van Anouk draaien... van een cd die pas in mei of zo uitkomt. En dat nieuwe album dat heet To Get Her Together. En dit nummer heet Kill Bee. Lekker stevig. Ik moet zeggen, dat is een lekker nummer dit. Killer Bee van Anouk. En het schijnt te gaan, althans de hele cd schijnt te gaan... over de moeilijkheden die ze gehad heeft in haar privéleven. Ze is gescheiden een tijd geleden. En ja, dit zijn toch autobiografische nummers. Maar waar het nou precies over gaat, dat wil Anouk niet kwijt. Wat ze wel kwijt wil, is deze Killer Bee. Want die is te downloaden tot en met maandag op iTunes. Gratis. De Gids.fm de aftrek van hypotheekrente moet elk jaar een stapje omlaag. Dat is een van de plannen van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Zo kan er geld worden bespaard. En houden starters op de woningmarkt toch nog iets van financiële ondersteuning, zegt het instituut. Een fragment uit het NOS Journaal zo'n anderhalf jaar geleden. Toen werd dit plan geopperd om de woningmarkt weer vlot te trekken. Maar het haarwoord ligt nog altijd gevoelig. In politiek Den Haag, bij belangenorganisaties en onder huizenbezitters. En dus is de hypotheekrenteaftrek er nog altijd. Een gemiste kans, vindt Dirk Brouwnen. Hij is hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Want hij vindt dat de Nederlandse woningmarkt ziek is... en heeft alle hulp nodig om die woningmarkt te herstellen. Meneer Brouwnen, goedemorgen. U zit in een studio in Tilburg... Goedemorgen, ja, inderdaad. Als een echte dokter komt u met een medicijn om die markt weer beter te maken. Een Marshallplan voor huizen. Wat voor plan is dat? Nou, het is een, een integraal plan. Ik denk dat dat al een groot uh, verschil is met de andere suggesties uit het verleden. Ik denk dat de woningmarkt, zoals je schetst, inderdaad uh, op heel veel manieren last heeft van allerlei problemen. En het zal niet gaan lukken om de komende tien jaar die problemen op te lossen door één elementje op te lossen. Dus ik denk dat we heel veel dingen tegelijkertijd zullen moeten doen. Maar ook heel duidelijk moeten uitleggen uh, waarom. Wat moeten we tegelijkertijd gaan doen dan? Nou, op dit moment zit de woningmarkt vooral op slot. De Nederlandse woningmarkt. En zowel de huur- als de koopsector heeft uh, problemen En gewoon te weinig doorbloeding. En ik denk dat dat heel erg slecht gaat zijn op lange termijn voor onze economie. Dus we moeten en... niet meteen beginnen met die hypotheekrente aftrekken, Maar we moeten ook meteen iets doen aan die huurmarkt. Uh, ja, ja, ik denk dat het, wat ik zelf een beetje pijnlijker vind dan dit onderwerp... is dat we eigenlijk uh, deze uitzending tien jaar geleden ook hadden kunnen hebben. Dus het speelt wel vaker. Maar we ziet, zien altijd dat het een beetje afhankelijk is van wie er in Den Haag zit. Uh, aan welke kant er gesproken wordt over een onoplossing. En dat is altijd maar aan één kant van de puzzel. En ik daarmee los over tien jaar weer op. uit, meneer Broune. <laughs> nou, lief, ja, heel graag, maar misschien wel voor een ander onderwerp, hoop ik. <lacht> nou, dat, maar, het, het gaat langzaam namelijk in politiek Den Haag. Ja, en ik denk ook dat het niet in Den Haag opgelost kan gaan worden. Als ik heel eerlijk ben. Omdat ik altijd zie dat de belangenorganisaties gewoon te sterk zijn. Dus in het verleden heb ik wel eens gesproken met beleidsmakers. Maar dan als je praat over de huurmarkt... dan word je bestookt als, als wetenschapper door de Woonbond. En op het moment dat je gaat praten over betekent hypotheekheid of ik belt de vereniging Eigen Huisje thuis op. Dus dat, dat, dat schiet niet op. We moeten eigenlijk met z'n allen een stap terug willen zetten... en kijken naar de woningmarkt als geheel. En, en dan zeg ik ook, okay, aan alle kanten zitten regelingen... die een beetje vreemd zijn in de huidige tijdsgeest... en die moeten we tegelijkertijd gaan ontspannen. Laten we nou, en dus bij dat de, de koopmarkt gebeuren... beginnen, meneer Brouwen. U vindt dat er iets gedaan moet worden aan die hypotheekrente-aftrek. Dat vindt u al heel lang, dat vindt u al meer dan tien jaar. Is die juist voor veel jonge mensen niet dé reden om toch een huis te kopen? Ja, maar dat is eigenlijk een, een, een vreemd belang. Dus ik denk dat die hypotheekrente aftrekken. Het is net als de andere regelingen in de woningmarkt op dit moment. Nou, al ruim 60 jaar oud. En ook ooit bedacht om een goed probleem op te lossen. Dus uh, in dit geval was het stimuleren van eigen woningbezit. Maar ja, we zijn nu een heel stuk verder. En eigen woningbezit is 56 procent. En er is niet echt duidelijkheid wat het zou moeten zijn. Maar... De prikkel, dus voor jonge mensen, zou het zeker kunnen helpen, maar de manier waarop de regeling nu functioneert: heel veel van dit geld, ongeveer 12 miljard per jaar, gaat in heel andere delen van de woningmarkt verloren nu. En is eigenlijk niet meer bedoeld om het eigen woningbezit nog te, te stimuleren. En op het moment dat de rente stijgt, wat gebeurt er dan met? Dat, de dat is het grootste probleem. Inderdaad, dus het is het eigenlijk niet eens een kwestie van mening of het nou anders moet, omdat ik het vind. Maar ik ben bang dat als we nu niet iets gaan doen uit onszelf, dat we binnenkort problemen gaan krijgen. En op allebei de delen, dus de hypotheekrenteaftrek is naar de rentestand. Als we nou niks gaan doen, die 12 miljard de rekening die we ieder jaar betalen, als, als, als, als overheid, als geheel. Die is afhankelijk van de hypotheekrente. En ik las vanochtend in de krant. Eh, dat de kans heel groot is dat in april de rente weer gaat stijgen vanwege de inflatie. En dan en daar gaat ook die 12 miljard omhoog. Dan kunnen we weer meer bezuinigen, bedoelt u? Ja, ik, ik had er laatst begrepen dat we moesten op zoek gaan naar, uh, naar minder uitgaven in plaats van meer. Maar dit is een afspraak die gewoon één op één afhankelijk is van de rentestand. Dus als die gaat stijgen, gaat de rekening van de hypotheekrente ook omhoog. En dat kunnen we ons niet gaan veroorloven. Dus dan moeten we op een heel andere motief, moet iets gaan doen. Maar ik denk beter dat je op basis van een meer principeel en fundamenteel idee kunt zeggen, nou laten we daar gelijk aan iets aan doen, Voordat we straks gedwongen worden met de rug tegen de muur. Maar waar zijn die politici dan zo bang voor? Nou, ik denk dat ze bang zijn voor de achterban. Dus ja, niet iedereen... alleen de achterban, toch ook. Maar er wordt er ook vaak verwezen, verwezen naar Zweden. Dan ja, zeggen ze, ja klopt, daar is ja. het ook afgeschaft. En toen is die hele woningmarkt in elkaar gedonderd. Ja, maar dat is, dat is naar mijn smaak toch wel een, een sterk staaltje opportunisme. Want ik denk dat het is heel goed is om naar andere landen te kijken. Want we moeten het wiel niet opnieuw willen uitvinden met dit soort discussies. Maar als ik mensen hoor praten over Zweden... en daar is dat van dag op nacht, die betekent in zijn geheel de aftrek aangepast. Dat is heel radicaal geweest. Maar mensen hebben het dan nooit over de Verenigd Koninkrijk... bijvoorbeeld. Of Denemarken, Noorwegen, die ook hypotheekrenteaftrek hebben gehad in het verleden en het geleidelijk aan hebben afgebouwd zonder heel veel schade voor de huizenprijzen. En in hoeveel jaar moet dat dan? Nou, in het, in het Verenigd Koninkrijk en Engeland hebben ze dit in een periode van 15 jaar gedaan. En dat is eigenlijk heel erg goed verlopen, want de economie kon gewoon door blijven ontwikkelen. De huizenprijzen zijn wel iets afgevlakt, maar niet enorm teruggedaald. En wat moet er ondertussen gebeuren met die overdragsbelasting? Ja, dat zijn dus ook van die regelingen. Dus we hebben zo'n hele grote, ja, gro grote verzameling... aan allerlei subsidies, regelingen, toelagen. Als ik in het buitenland kom voor congres... Eh, om, om over onderzoek te praten... en ik vertel collega's s'avonds bij het eten... over hoe onze woningmarkt is georganiseerd... denken de meeste mensen dat ik, een, dat ik bezig ben... met een heel lange grap te vertellen. Dus ik leg al die regelingen uit overdrachtsbelasting. overdragsbelasting. Maar de clou is heel slecht, want het lost niks op. En het is ook niet, niet komisch. Hè? Dus 6% als een soort boete betalen voor ieder huis dat je koopt... Ja, de enige reden waarom het nu functioneert... ja, het is goed voor het overheidstekort. Maar niemand in de woningmarkt heeft hier echt baat bij. Dus die, die 6% doet niks. Nee, op dit moment... En als je dus kunt zeggen, nou, gaan mensen iets terughalen... van hun hypotheek en te aftrekken... dat voordeel gaan we wegnemen, geleidelijk aan... kun je natuurlijk ook zo'n overdragsbelasting af gaan bouwen. En dan wordt dus eigenlijk die regelingen, en reguleringen worden steeds kleiner en milder. En ik denk dat dat ook echt de reden is waarom de markt zo op slot is... en zo, zo weinig de bloeding kent. Waarom is het zo'n heilig huisje, die hypotheekrente aftrekken? Ja, ik zie het nu ook gewoon weer. Afgelopen week hadden we natuurlijk de, de verkiezingen weer. En dan zie je eigenlijk, dit, dit onderwerp is niet heel prominent aan, aan bod geweest de afgelopen twee weken. Maar, maar wel... een paar tussenzinnetjes, hè? Ja, klopt. Maar de Tweede Kamerverkiezing was het wel vrij prominent. En dan zie je dat het heel erg afhankelijk is met wie je praat. Dus als je aan de linkerkant kijkt, wordt er gesproken over, over de huurmarkt... en dat dat uh, heel erg gevoelig ligt en dat de mensen daar heel kwetsbaar zijn... En in de koopsector zie je dus dat mensen aan de rechterkant van de spectrum gaan praten over. Uh, ja, dat het desastreus is voor de economie om dit onderwerp alleen maar te bespreken. En ik denk dat het echt te maken heeft met verworven rechten die mensen ervaren. en dat ze bang zijn dat als ze iets een prijs prijsgeven. dat ze eraan onderdoor gaan. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik denk dat dat te veel een soort angstpolitiek is. Dat we zeggen, nou. Dit is nu zo opgebouwd, hier mogen we niks aan doen, want dan gaan we er met z'n allen onder door. En zo erg is het helemaal niet. Je moet volgens mij een heel duidelijk plan neerleggen. Ik heb al eens gezegd: we moeten eigenlijk een soort Barack Obama hebben die zegt. Nou, kijk, in, in drie zinnen: dit is het probleem, hier gaan we naartoe, dit is de reden en zo gaan we het doen. En ik denk als je de mensen dit, op dit moment vertelt dat we over 15 jaar een woningmarkt hebben die wel past bij de, bij de samenleving en de economie, dat mensen daar heel veel begrip voor hebben. Meneer Brauner, u bent uh, bij deze gebombardeerd door Barack Obama, deel uh, nummer twee. Oké, okay. uh, noem die drie zinnen. Die drie zinnen. Ja, ik denk een ideale woningmarkt... Nou, of ik het in drie zinnen ga redden, dat is natuurlijk heel lastig. Maar een ideale woningmarkt is een woningmarkt... waarbij de mensen, de, de burgers de keuze krijgen... op basis van hun inkomen en hun behoeften voor, voor kwaliteit... Dus dat is een ideale woningmarkt. Dat je niet gaat inschrijven bij een corporatie omdat je weet dat het acht jaar kan duren. Of dat je een hele grote tophypotheek neemt omdat je denkt dat dat de hypotheek aan de aftrek voordelen vermaximeert. Dus ik wil eigenlijk toe naar een woningmarkt waar mensen keuzes maken op basis van hun behoeften en hun logische situatie. En daar kunnen we naartoe door de regelingen die er nu zijn geleidelijk aan te vermilderen. Ik, ik hoor je ook die, die corporaties noemen. We hadden het al over de huurmarkt. Daar is ook veel mis mee. Ja, ik, ik heb heel veel uh, lof en, en waardering voor de coöperatie... op we de afgelopen sessie hebben gedaan in Nederland. Maar ja, ook hier heb ik dus weer het probleem dat als we er nu niet zelf iets aan doen... dat we straks op onze kop gaan krijgen. En nu is het niet de hypotheekrente die gaat stijgen, maar hier is de EU. En de EU moppert al jaren op, op de Nederlandse overheid dat dit niet mag wat wij doen. Want we hebben 2,7 miljoen coöperatiewoningen... die toch ook echt heel sterk gesteund worden door de overheid. En we hebben maar, we hebben maar 6 miljoen, 7 miljoen huishoudens... Dus dat is een hele rare verhouding. Dus EU zegt ook, Nederland, dit klopt niet. Dit is, uh, dit is eigenlijk een soort uh, subsidieregeling op veel te grote schaal. Maar waarom is dat dan een subsidieregeling? Nou, omdat in, in, in de corporatiesector heel veel van de huren niet marktconform zijn. En dus er zijn heel veel mensen... Ik heb zelf uh, jaren in een coöperatiewoning gewoond. Bij mijn buurvrouw betaalde 300 euro huur, omdat ze er al 30 jaar woonde. Terwijl de kwaliteit van haar woning was, was prima. Uh, eigenlijk zou een, een marktconforme huur voor haar geval rond de 600 euro liggen... die ik op dat moment betaalde omdat ik er net in was komen wonen. Dus een aantal regelingen, dus uh, in het verleden is afgesproken... huren worden eigenlijk uh, gemaximaliseerd op basis van een puntensysteem... maar nooit verhoogd met meer dan inflatie. En dat zie je dus nu uiteindelijk. Bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam, drie kwart van Amsterdam, is, is eigenlijk een corporatiewoning. Dat is heel vreemd eigenlijk, want de verhouding is al vreemd. Maar wat je dus ziet is dat mensen daar vaak hele laag huur betalen voor een prachtige woning... waar ze eigenlijk best meer voor zouden willen betalen. Maar ja, je gaat het niet betalen als het niet hoeft natuurlijk. En dat heet dan scheefwonen, als je minder betaalt omdat die woning waard is in feite. Klopt, ja. Maar ik denk sowieso het getal 2,7 miljoen dat is heel moeilijk uit te leggen op lange termijn. Ja, dus in, in zekere zin, ik ben heel blij dat na de Tweede Wereldoorlog... de corporatiesector heeft meegewerkt in de wederopbouw. Er was gewoon behoefte aan, aan volumebouw, daar moest echt bij worden gebouwd. En, en zeker ook, het is heel goed om mensen die het financieel niet, niet redden alleen... om die te steunen, bijvoorbeeld een huurtoeslag. Maar daar zijn er geen 2,7 miljoen op dit moment van in Nederland. En daar moet je op een gegeven moment ook de markt ruimte geven... om mensen die er dus op zich financieel best goed voor staan... ook weer die keuze te maken. Maar ja, als je mij vraagt, zou je voor een mooie woning 400 euro huur willen betalen of 250.000 euro met een hypotheek erbij, ja, dan ga ik ook voor de huur. En dat is natuurlijk een beetje een oneigenlijke keuze die we dan maken. Dus die huurtoeslag die kan eigenlijk ook wel afgeschaft worden... maar dat moet dan tegelijkertijd met die hypotheekrente afdrukken? Nou, ik denk niet dat de huurtoeslag afhoeft. Ik denk dat die op zich een heel goed doel kan dienen. Waar ik eigenlijk naartoe zou willen is een, is een huurmarkt... waarbij je de huur betaalt voor echt voor de kwaliteit van de woning. En, en dus ook los van het verleden, hoe lang je er woont... in principe moet elke woning, gewoon op basis van, gewoon van een soort WOZ-waarde... Een, een redelijke huur kunnen krijgen. En als je dan kan laten zien op basis van je inkomen... dat je dat eigenlijk niet kunt betalen, maar je hebt geen alternatief... want dat is natuurlijk heel goed voor te stellen in, in de huurmarkt... dan kan die huurtoeslag jou helpen. Dus dan kun je op basis van je alternatief. Alleen als je geen zien. alternatief hebt. Maar op het moment dat je wel een alternatief hebt, dan moet je naar zo'n oude krot. Nou, nee, dat is, dat is niet de bedoeling. Kijk, we praten hier over de onderkant van de woningmarkt. Dus daar is dan weinig alternatief. Hè? De corporatiesector zit niet in het midden of het hogere segment van de, koopwoning, of de, van de woningmarkt. Dus deze mensen zitten al aan de onderkant. Eh, en je hebt gewoon een soort basisbehoefte voor te wonen. En als we dat niet kunnen bieden, dan is zo'n corporatiewoning eh, met huurtoeslag erbij een ideale oplossing. En dat gaat echt voor die mensen op. En dat zijn ongeveer een miljoen huishoudens. die ook de financiële situatie hebben. die daar ook echt recht op hebben, naar mijn idee. Maar er zitten dus ook een hele hoop eh, ja, die er eigenlijk veel beter voor staan, die meer dan modaal verdienen. Maar die op dit moment eigenlijk nog indirect wel behoorlijk gesteund worden. En dat is natuurlijk een beetje vreemd. Maar die mensen die uh, er beter voor staan, die meer dan modaal verdienen... die kunnen uh, ja, makkelijk misschien een hypotheek kopen... waren het niet, uh, een hypotheek krijgen natuurlijk... waren het niet dat de regels voor leningen uh, veel strenger zijn geworden... Ja, ja. Dat, is, dat komt er voor een groot gedeelte natuurlijk voordat de kredietcrisis. Maar het, het vreemd is ook, denk ik, dat op een moment, als je deze mensen spreekt tijdens verjaardagsfeestjes, dat ze geen prikkel ervaren om dat te gaan doen. Want als, als die mensen nu 500 euro huur betalen voor een woning met, met drie slaapkamers en een mooie keuken. Ja, en ze weten dat die hypotheek zelfs als ze hem zouden kunnen krijgen, 750 euro is, ja, ga je het niet doen. En, en ik denk ook dat het overloopgebied tussen huur en koop... dat middendeel van de woningmarkt in Nederland niet echt meer bestaat. Dus we hebben de, de huurmarkt, vooral sociale huur... die vrij laag staat, ook een prijs en in een huur. En we hebben inderdaad behoorlijk opgedreven prijs in de koopsector. En ik zou eigenlijk heel graag toe willen aan een woningmarkt... waarin mensen die op een gegeven moment financiële wat sterker voorstaan... modaal verdienen of iets meer, echt de keuze kunnen krijgen. Ik wil een woning met drie slaapkamers, een mooie keuken... Nou, de huur zou zijn 650. En als ik hem ga kopen, is de, is de, is de, is de hypotheek is ook 650. En waarom moet ik hem dan kopen of huren? Nou, afhankelijk van denk je dat je er lang wil blijven zitten. Heb je, heb je daar behoefte aan? Wil je, wil je iets opbouwen bijvoorbeeld? Denk je dat de huizenprijzen stijgen? Maar dat moet eigenlijk het antwoord zijn op je vraag. En niet van, ja... Ik, ik kan niks krijgen anders, dus dan ga ik maar huren. Dat is niet een goede oplossing. Nu is er wel enigszins beweging daarna. Want minister Donner van Middellandse Zaken die wil bewoners van sociale huurwoningen meer huur laten betalen als ze meer dan 43.000 euro per jaar verdienen. Mm -hmm. Dat wordt dan wel een doorstromingsheffing genoemd. Hè? Is ja. dat een beetje voldoende om die markt weer in beweging te krijgen, althans daar? Ja, daar. Dat is net nou de punt, denk ik, inderdaad. Het dus, zijn eigenlijk altijd wel aardige ideeën. Maar afhankelijk dus van, van welke kant de wind waait in Den Haag. wordt er in een van die onderwerpen wordt er gewerkt. En ik zou eigenlijk dus graag willen zien dat we dat niet alleen maar voor dit deel van de woningmarkt doen. Want ja, waarom gaan we dan nieuw praten over het grotere plaatje? En ook aan die andere kant van de koopsector. Wat je gewoon ziet op dit moment. En dat is iets wat me aangenaam heeft verrast afgelopen jaar. Dat heel veel lobbypartijen. ook uit de, uit, de, uit de eigendomsmarkt. Dus Vereniging Eigen Huis, NVM. hebben ook gezegd: nou weet u, ik denk dat het eigenlijk wel goed is om toch eens een keer nuchter Gaan nadenken en te praten. Dus die hebben ook bepaalde, nou echt wel uitgebannen onderwerpen bespreekbaar gemaakt. En daar, daar zie ik echt wel hoop. En ik denk dat een donder heel goed is om, om, om, om dit ding te doen, om zo'n oplossing te bedenken. Maar ik zou eigenlijk wel graag willen zien in het onderdeel van een groter plan. Dat kan je dat het Marshallplan dan noemen. Maar dus wat voor namen er ook al willen geven. Ik zou graag willen zien dat het niet weer een klein onderdeeltje is waaraan wordt getornd, maar het grotere plaatje. Ik heb wat vragen binnengekregen via de e-mail. Woont u zelf in een huurhuis of koophuis? Ik denk dat u naar een koophuis bent gegaan, hè? want u had het over een huurhuis. Klopt, dat wil ja. Amber Klep uit Schiedam weten. Nou, het antwoord is inderdaad, ik woon nu in een koopwoning. Ik, ik heb ook in een coöperatiewoning gewoond. En ik heb, ik heb het geluk dat, ik, uh, dat mijn inkomenspositie is gegroeid. En ik kon geen me voor in die koopsector terecht te komen. En ik woon in een klein dorpje waar op dit moment uh, waar echt geen coöperatiewoningen zijn. Dus in die zin is het ook min of meer een... Uh, een noodzaak, Maar ik ben ook heel tevreden. Ik, ik heb nu profijt van die de aftrek. En ik realiseer me dat als het afgebouwd wordt... dat ik daar ook eh, last van zal krijgen. Maar niet volledig. Hè? Dus ik Nogmaals voor de luisteraars. Ik ben er niet voor om alle voordelen in zich heel te laten verdwijnen... en niks terug te laten keren. Het geld dat bespaard moet worden moet niet in de begrotingstekort komen. Dat moet van groot gedeelte terugkomen naar de bewoners. Zodat ze het ook allemaal kunnen blijven betalen. Saskia de Klerk vraagt... waarom hebben al die corporaties maar gewoon doorgebouwd... aan sociale huurwoningen, terwijl het eigenlijk niet echt meer nodig was? Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. En, en ja, dat, is, dat is heel lastig. Het is beantwoord. Ik heb wel eens het idee dat, uh, dat we eigenlijk na twee, drie decennia... dus praat ik vanaf de Tweede Wereldoorlog... vergeten zijn om het systeem te herijken. Dus de, de remedie... er is eigenlijk een woningwet gekomen in 1901... dus dat gaat al wat verder terug. En daarin is gewoon gezegd... we moeten in Nederland coöperaties hebben... die helpen bij het produceren van betaalbare arbeiderswoningen. Nou, we zijn 110 jaar verder. En als je met coöperaties praat... in zekere zin zien ze dat nog steeds als hun missie. Ja, en dat hadden we eigenlijk van, van buitenaf, vanuit de overheid, moeten zeggen... nou jongens, als ik even kijk naar de woningmarkt... volgens mij hebben we er dan nu genoeg van. Uh, laten, we, laten we het stoppen. En, ja, en dan, dan hadden we volgens mij op een andere manier de woningmarkt moeten inrichten. En nu hebben ze gewoon een te groot deel van de woningmarkt in bezit. Ja, en, en daar hebben we nu last van. Meneer Brouwner, hoe oud bent u nu? Ik ben 34. Tot over 10 jaar. Als okay. 44 bent. Behalve als je ja. minister wordt natuurlijk. Nou, kijk wel uit. Maar dan moet u lid zijn van een politieke partij. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Mm. Dirk Brouwer, hoogleraar vastgoed economie aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank. Ja hoor. Watch my mother as a little girl. He's big, carry the weight of the world. Try. I'll try, a woman's gonna try Sabrina Stark is geboren in Suriname, kwam uh, ja, toen ze zes maanden oud was ongeveer naar Nederland toe. En ze zingt nu A Woman's Gonna Try van haar debuut Yellow Brick Road. Dat staat als extra track op een internationale versie van haar debuut CD die in mei 2009 uitkwam. Sabrina Stark dus onthoud die naam. Zometeen de wereld ontvangen. Uh, die maakt melding van een schandaal rond de Zuid-Afrikaanse Petty Bracht... Maakt Libië zich op van stammenstrijd? En de autosalon van Geneve heeft de deuren geopend. En wie loopt daar rond tussen de nieuwste modellen? Juist, straks meer. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De fusie tussen vervoersbedrijven Veolia en Connection is definitief. De twee gaan opereren als zusterbedrijven, zo hebben ze vandaag bekendgemaakt. Veolia en Connection rijden met bussen, regiotaxis en treinen. De bonden hadden bezwaar tegen de fusie, omdat het nieuwe bedrijf 70% van de markt in handen krijgt.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 met Felix Burgers. Nieuwe auto's op de beurs in Genève, Een gekleurde kolom in Zuid-Afrika die voor een hoop commotie zorgt. En de stammenverhoudingen in Libië, daar begin ik nu mee. De Libische samenleving die wordt gedicteerd door tribale cultuur. Stammen maken de dienst uit, dat lezen we in de krant. Maar wat betekent het eigenlijk? Antropoloog Corinne Hoek bestudeerde samenlevingen in het Midden-Oosten. En ze zit hier in de studio. Mevrouw Hoek, goedemorgen. Goedemorgen. Stammencultuur is heel belangrijk in Libië is uh, vaak te horen geweest op Radio 1 en op televisie. Maar in de omringende landen zoals Algerije en Marokko is dat niet zo. Hoe komt dat eigenlijk? Um, ik ben natuurlijk verder zelf een specialist op het gebied van, uh, in Oman. Van, uh, op het gebied van stammen. Ik heb daar de stammencultuur bestudeerd. Ja. Uh, ik kan dus niet echt uitspraken doen over het noorden. Wat ik wel kan uh, zien is dat bijvoorbeeld staatsvorming... het vormen van de staat een van belang is... Uh, om uh, laat ik zeggen, de macht van de stammen wat uh, terug te brengen. Dat overstijgt de belangen van de, van de stammen. En dan zul je zien dat de stammen een minder belangrijke rol gaan spelen. Dus de kolonisator in Algerije en Marokko heeft mogelijk beter werk gedaan dan die in Libië? Je kunt, uh, ik, ook dat, in Libië weet ik natuurlijk ook niet precies hoe het gegaan is, maar je kunt wel vermoeden dat daar minder aan staatsvorming is gedaan. Dat wil niet zeggen dat niet aan natievorming is gedaan. Maar staatsvorming. Maar het verschil dan? De, de natievorming, daar, uh, daar kun je zien dat iemand zich een Libiër voelt, hè? dus uh, onderdeel uitmaakt van, van de natie. Dat is dus duidelijk wel aan de hand. Uh, de mensen noemen zich Libiër. Mm. Maar. Um, dus ja, dat, dat, daar, er is dus minder gedaan aan staatsvorming in de zin van uh, rechtspraak of uh, bestuurvorm, overnemen van de stammen. En dan krijg je dat de mensen zich uh, eerder terug zullen uh, laten vallen op de stam. Die of uh, de, de familie, zal ik maar zeggen, die um, dan een belangrijke rol speelt in het uh, beschermen van de mensen. Want ik lees in veel artikelen dat Libië zo'n uh, meer dan 140 stammen kent. En er zijn er een. Een tiental van belangrijk. En die moet je dus zien als uitgebreide families? Ja, dus een stam is, is een uitgebreide familie. Een groot familie zouden wij zeggen. Wij kennen ze ook uh, hier in Nederland. Uh, ze, uh, uh, ze zijn verbonden door verwantschap. Uh, en traceren zich vaak uh, terug tot een, uh, nou, uh, een, een voorouder die soms vele generaties daarvoor uh, heeft bestaan. Dat betekent dat dus ook in de breedte een hele grote groep zich daartoe verbonden voelt. En eh, werkt dus als, zoals een familie. Het is, het is verwantschap. En hoe staan ze tegenover elkaar dan? Nou ja, dat ligt eraan. Kijk, eh, oorspronkelijk eh, traditioneel hebben stammen een territorium. En eh, dat was de, de natuurlijke hulpbronnen uit dat territorium bepaalden ook hun, ja, hun, hun economische mogelijkheden. En eh, dan zijn er mogelijkheden dat bijvoorbeeld stammen eh, met elkaar samen optrekken. Een soort van confederatie eh, vormen. Uh, het kan ook zijn dat ze elkaar de, de gebieden bijvoorbeeld betwisten. En dan zou je kunnen zeggen dat er, uh, ja, dan ontstaan er natuurlijk problemen. Um... En als dat laatste gebeurt, dan noemen wij ze hier in het Westen vaak uh, wilde stammen, kruisleren, oorlogszuchtigen. Ja, dat, zou, dat, dat noemen we dan. Maar dat is natuurlijk, uh, wil niet zeggen dat er niet allerlei regels zijn... om ook juist deze soort uh, problemen weer te overbruggen. Uh, bijvoorbeeld stammen hebben. Uh, als stammen bekend zijn dat ze elkaar minder goed verdragen... dan zullen ze ook altijd wel weer uh, gemeenschappelijke families hebben... Of families die uh, bij, bij, bij beide stammen bijvoorbeeld geaccepteerd zijn. En die kunnen dan voor bemiddeling zorgen. Want dat is wel het geval. Ja, dat is absoluut. Dat, is altijd, dat, dat zit in het systeem verweven. Omdat ze buren zijn van elkaar? Bijvoorbeeld, omdat ze ook gemeenschappelijke belangen hebben. En dat is natuurlijk uh, het belang van staatsvorming, dat daar een gemeenschappelijk belang over de, de, de lokale belangen van uh, families gaan. Dan nou, zegt Gaddafi, ja, we zijn echt, uh, we hebben een stamme cultuur, dus jullie in het Westen snappen dat helemaal niet. Uh, dat dat Libiërs zich uh, Libiërs noemen. Nou, goed, dat is dan een voorovenheid uh, van de natievorming. Maar ja, een echte staat zijn wij niet, zegt Gaddafi. Kunt u zich dat voorstellen? Um... Ik uh, denk dat dat, uh, ja, uh, ik kan me voorstellen dat hij dat zegt. Maar, uh, en het is dus zeker zo dat stammen een belangrijke sociale... en ook uh, politieke functie kunnen hebben. Maar... Um Bijvoorbeeld het feit dat de olie op staatsniveau binnenkomt... betekent al dat, al, dat er een, een staatsbestuur moet zijn... die bijvoorbeeld die olie verdeelt over de, uh, alle mensen die in het land wonen. Dus daar is al een staatsvorm uh, aanwezig. Maar als we kijken naar Afghanistan bijvoorbeeld... dan is er een hele andere situatie. Dan zie je toch heel vaak krijgsheren die met elkaar... Nou ja, zijn. Ze een stam heeft op zich een stamoudste en die, dat is de leider. Een sjech mm. heet dat in, in Oman in ieder geval. Um, nou, die hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid voor hun mensen. Uh, die, die, die voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van de mensen van hun familie. Um, lukt het nou niet om die welstand te verzekeren... door allerlei omstandigheden, oorlogen of, of, of uh, allerlei redenen... dan zullen ze dus daarvoor moeten strijden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Ze kunnen ook onderhandelen. Ze kunnen ook inderdaad een confederatie vormen. Uh, en daar, dat is denk ik ook wel gevoelig voor uh, inmenging van buitenaf. Als er bepaalde stammen bijvoorbeeld daardoor worden bevoorrecht, dan zullen andere stammen en families zich buitengesloten voelen. En dan heb je kans dat ze naar. Andere middelen grijpen als, gewoon, als de normale middelen van overleg of onderhandelen niet meer werken. Zou dat het geval kunnen zijn met de Taliban, bijvoorbeeld in Afghanistan? Ik denk dat dat een rol speelt uiteindelijk is de Taliban nog steeds een, een, een, een niet echt goed gedefinieerde groep mensen. Die behoorden tot verschillende uh, families. En uh, ja, dat zou zeker een rol kunnen spelen. Wanneer die niet de economische mogelijkheden krijgen die wel in het land binnenkomen. Hè, met, met, uh, zeker met Libië, de olie, daar komt het geld binnen. Wanneer ze daar geen toegang toe hebben, ja dan zullen ze dat goed, niet goed schikt, dan wordt het kwaad schiks, uh, oplossen. En in Libië is er een mogelijkheid tot een burgeroorlog. Ik hoor dat veel deskundigen roepen, omdat de stammen zijn. Ja, ik, ja, die... ik hoop van niet. En het is niet noodzakelijk. Uh, het is duidelijk zo dat de stammen zich verenigen. Dat is ook uh, wat, wat er juist ook duidelijk wordt. Uh, ze, de mensen noemen zich Libiërs, verenigen zich. Uh, en ze keren zich wel tegen uh, de leider met de groep om hem heen. En dat zijn natuurlijk uh, voor een deel dus ze, mensen vanuit zijn stam, maar dat zijn ook uh, het leger. Legermensen die dus helemaal niet tot zijn stam horen... die waarschijnlijk ook tot andere stammen horen. Dus dat geeft ook wel uh, mogelijkheden tot samengaan. Nee, ik zou zeggen, voorlopig lijken ze zich juist te verbinden... om dat ene probleem op te lossen. Het probleem Kadhafi en zijn stam dan. Uh, moet nou de internationale gemeenschap... Dat, uh, uh, moet daar gaan ingrijpen op de een of andere manier? Of zegt u gezien de ervaringen die we hebben in Afghanistan... juist niet doen? Ja, ik, vind, ik, ik, ik wil daar heel weinig uitspraak over doen, omdat ik dat natuurlijk uh, uh, moeilijk vind. Maar ik, ik zou zeggen. Uh, geef, geef het vertrouwen aan de mensen. Uh, die hebben. De stammen zijn natuurlijk ook georganiseerd. Die worden ook, zijn ook altijd gestructureerd. Dus het besef hoe je zo'n gemeenschap uh, uh, organiseert. zodat het uh, uh, goed is en iedereen zijn deel krijgt. Dat, dat, die kennis is er. En die. Um, Ervaring is er ook. Ik denk zeker dat uh, de Libiërs het uitstekend zelf kunnen. Er zijn hoog, goed opgeleide mensen. En uh, wanneer ze de gelegenheid krijgen... en ook misschien de steun die ze graag zelf zouden willen... wanneer we dat kunnen bieden, dan denk ik dat dat uh, mogelijk moet zijn. Antropoloog Corine Hoek, hartelijk dank voor uw komst. Storybox is een Nederlands groepje met een nummer uit 2009 nu. Hi. De spookrijder. En we schakelen over naar de verkeersinformatie. Er wordt geschakeld nu. Ja, dat is helemaal gelukt. Want rijdt u op de A8 van Amsterdam naar Zaandam... dan komt u tussen knooppunt Koenplein en Krommeni... een spookrijder tegemoet. Haalt u niet in, blijf rechtsrijden. We proberen de spookrijder met lichtsialen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A8 van Amsterdam naar Zaandam... Dan komt u knoop het Koenplein en Krommenie een spookrijder tegemoet. Niet inhalen, rechts blijven rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. John Bakker was dat. Vana. De gids.fm De wereldontvangst. Wille een Frank de Noot zit hier. Willen Frank. Zuid-Afrika is een relletje ontstaan rond de column van Cooley Roberts in boulevardblad Sunday World. Roberts kun je eigenlijk een beetje zien als, uh, als de, de jongere Zuid-Afrikaanse versie van onze eigen Patty Brad. Een jongere versie van Patty Brad. Ja, Roberts okay. die presenteert op televisie allerlei roddelrubrieken en reality-programma's. En in haar laatste column, want ze schrijft zo columns, uh, gaat die Cooley Roberts flink keer tegen Zuid-Afrikaanse kleurlingen. Tegen kleurlingen? Waarom? Ja, ja Cooley Roberts is zelf Black and Beautiful, mooie zwarte vrouw. Uh, en in haar column stond ze een aantal eigenschappen op... van gekleurde Zuid-Afrikaanse vrouwen. En dat doet ze nogal laaddunkend. Vrij vertaald schrijft ze uh, kleurlingen fokken als konijnen. Ze hebben geen voortanden. De meeste zijn agressief en ze schoppen ruzie op straat. Gezellige column. Hoe hebben ze daarop gereageerd? Nou, nogal heftig. Ja, misschien kun je het ook al verwachten, op een heftige column wordt heftig gereageerd. Vooral op Twitter, de nodige scheldpartijen. Roberts die wordt een uh, racist genoemd, haar kop moet rollen. Maar ook uh, serieuze columnisten die, uh, die zijn heel kritisch. Bijvoorbeeld uh, Fariel Hafaji van de uh, City Press. Die las de column van Roberts een paar keer door. Zij dacht nog, misschien heeft ze hem grappig bedoeld. Maar ze kon geen enkele knipoog ontdekken. Uh, Hafaji las alleen maar kwaadaardig racisme en schokkende stereotyping. Zijn er ook tegengeluiden op dit krantenstukje? Door? Ja, zij krijgt, krijgt ook wel steun, ook op Twitter trouwens, natuurlijk. En um, Michael Trapido, columnist van de kwaliteitskrant... de Mail and Guardian, die is ervan overtuigd... dat Roberts dacht dat ze een hilarisch stukje had geschreven. Maar blijkbaar is het haar niet gelukt om die grappige gedachten... ook op die manier op papier te krijgen. En haar eindredacteur die had dat zo moeten lezen... en die had de publicatie moeten tegenhouden. Nou Deze Trapido, deze columnist, vindt dat de boze reacties... overtrokken zijn en niet terecht. En deze jonge Patty Bracht, de Zuid-Afrikaanse Patty Bracht heeft hij er zelf al op gereageerd? Ja, gisteren. Ze heeft een, een eigen talkshow op uh, de Zuid-Afrikaanse televisie. En gisteren heeft ze het uh, boetekleed aangetrokken. Dus als je Roberts het voordeel van de twijfel gunt... dan is haar column dus een heel slecht geschreven grap. Maar zijn uh, kleurlingen vaker het dit hè? Ja, zeker. Uh, en, en de rassenkwestie die is... Afgelopen weken weer een beetje opgeborreld, vooral in de Zuid-Afrikaanse politiek. Dat gebeurt eens in de zoveel tijd. En deze keer komt dat door Jimmy Mani, dat is een ANC- kopstuk. En hij is woordvoerder van de regering. En deze Mani die deed vorig jaar op een lokale tv-zender nogal gevoelige uitspraken over kleurlingen. En die video haalde pas onlangs het nationale nieuws. I think it's very important for colored people in this country to understand that South Africa belongs to them in totality. Not just Western Cape so this over concentration of colors in the western cape is not working for them what they should they must do, go on the great trek... They, they, should, they should spread in the rest of the country they are in oversupply where they are en die money die zegt dus dat er een overconcentratie aan kleurlingen is. En daarmee bedoelt hij de provincie Western Cape, waar ook Kaapstad ligt. En volgens deze ANC moeten de kleurlingen zich meer verspreiden over de rest van het land. En hoeveel kleurlingen wonen er dan in die regio Kaapstad? Nou, in, in, in Zuid-Afrika een geheel ongeveer 4,5 miljoen. Het merendeel daarvan leeft in die Western Cape. En daar wonen ze van oudsher. En onder het apartheidsregime werden veel kleurlingen gedwongen... om hun huizen in voornamelijk witte buurten te verlaten. En werden ze gedwongen om in gesegregeerde, gekleurde buurten buurten te gaan wonen. Maar nog steeds in die Western Cape. En nog steeds in die Western Cape, ja. En ja, dat juist iemand van het ANC zulke uitspraken doet over kleurlingen, dat ligt heel gevoelig, want de grondslag van die partij is dat Zuid-Afrika een, een land is voor mensen met van alle huidskleuren. En ANC-minister Trevor Manuel, zelf een kleurling, is woedend op Mani en hij gaf hem onderuit de zak via een open brief. At the centre of the storm Trevor that. Manuel launched a fiery attack on government spokesman Jimmy Manie. Manie apologized, but Manuel would have none of it. He the accused Manie of the worst the order racism. The... Ja, minister Manuel die vergelijkt die, die Manie zijn ANC collega in, in zijn open brief met Hendrik Verwoerd, de Afrikaner grondlegger van de apartheid, een racist die mensen op hun huidskleur beoordeelde en ze onder dwang liet verhuizen. Hier zijn allebei van het ANC en ja, die ruzie een beetje onder elkaar over wat nou racisme is... en of die uitspraken inderdaad zo bedoeld zijn. En wat vindt de partijleiding van het ANC dan? Nou, Jacob Zuma, de president en leider van het ANC... is nu op, op rondreis over de hele wereld, legt allerlei staatsbezoeken af... en hij heeft verklaard dat zijn regering niets zal doen... wat indruist tegen de grondwet. En Manny zelf heeft zijn excuses aangeboden... voor zijn uitspraken over kleurlingen. Dan nou, zou, zou je denken, misschien is daarmee de kous af... maar vervolgens kwam oppositiepartij de Democratische Alliantie... op de proppen met nog een een opname van Mani ook vorig jaar gemaakt deze keer tijdens Mani's toespraak voor een club van zwarte Zuid-Afrikaanse managers en Mani geeft daarin af op de Indiërs en andere minderheidsgroep Indiërs, ja, gezien het, het aandeel zwarte in Zuid-Afrika... zouden er veel meer zwarte managers moeten zijn. Daarmee begint die Mani zijn, zijn, zijn toespraak. En daarna maakt hij de vergelijking met Indiërs. 3% van de Zuid-Afrikaanse bevolking is Indisch, maar ze bezetten 5,9 van de hoge functies. Ik noem dat de kracht van het onderhandelen, zegt Mani. Nou, en daar is de democratische alliantie, die is daarover gevallen. Zij vinden dat racistisch. Oh? Maar die uitspraken deed Mani vorig jaar al. En waarom wordt er dan nu pas een probleem van gemaakt? Ja, het is nu verkiezingstijd. In, uh, in mei gaan de, de Zuid-Afrikanen naar de stembus... voor de lokale verkiezingen. En volgens de uh, Times of South Africa... die schrijven in een hoofdredactioneel commentaar... dat deze hele rel rond Mani eigenlijk een groot politiek spel is. He, er wordt modder gegooid, oude koeien worden uit de sloot gehaald. Nu is de Democratische Alliantie aan de macht in Western Cape. En ze willen populair blijven bij die grote uh, gekleurde bevolking daar. En de Times noemt het politieke prostitutie van zowel de Democratische Alliantie als van het ANC. Want ze bieden geen enkele oplossing eigenlijk voor de spanningen die nu bestaan in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Willem van Frank de dankjewel. Tot volgende week. De Gids. De belangrijkste autobeurs van de wereld heeft de deuren weer geopend. Sinds gisteren kan het publiek zich vergapen aan de nieuwste modellen op de autosalon van Genève. En onze vaste man, autojournalist Wim oude loopt daar al de hele week rond. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Laat me raden, het is groen en elektrisch dat de klok slaat daar. Ja, elke stand heeft dan een, een groene auto staan, maar dat is eigenlijk geen echt nieuws. Want uh, dat loopt al een paar jaar. Het, het echte nieuws zit in een andere hoek. Wat is het belangrijkste nieuws dan? Nou, om wat te noemen, de fabrikanten onderling die proberen de koek een beetje te herverdelen. Want de markt in Europa die groeit niet. Maar ze kunnen natuurlijk wel wat van elkaar afsnoepen. En een van de dingen is dat Nissan, dat altijd de tweede viool heeft gespeeld in Europa. na Toyota, een soort een agressief programma heeft gestart. Duizend nieuwe dealers. En proberen om Toyota van de, te, van de troon te stoten. als de best verkochte uh, uh, Aziatische merk. En en dat moet dan over een drie jaar al gebeurd zijn. Dus dat was een van de, van de, zeg maar de commerciële nieuwtjes in Genève. Nou, ligt dat dan aan de kracht van Nissan of heeft Toyota te veel schade opgelopen door al die terugroepacties? Nou, dat, dat ligt aan de, aan de kracht van, van Nissan's modelpolitiek... die, die uh, niet zozeer qua techniek anders is als van Toyota. Toyota is heel geavanceerd erin, maar uh, Nissan heeft uh, heel uh, ja, jeugdige trendy uh, designmodellen... de Qashqai en de Juke. Dat zijn auto's waarvan je zegt, ja, durf ik me daarmee uh, te vertonen. Maar uh, de jongere generatie die is er gek op en, en daarmee gaan ze echt uh, duidelijke zaken doen. Hoe ziet die Qashqai er dan uit of die Juke? Nou, die Qashqai die ziet eruit als een soort... Zo'n terreinautootje, maar, maar niet zo hoekig, eh, niet zo, uh, zo stoer. Het is gewoon een hele vlotte auto. Hij staat wat hoog op zijn benen, maar het ziet er heel, heel uh, dynamisch uit. En die Nissan Juke, dat is een kleinere versie van de Qashqai... Ja, die is eigenlijk nog spectaculairder. Een, een, heel, een heel wild autootje eigenlijk om te zien. Staan nou alle autofabrikanten op die autosalon in Genève? Iedereen afzonderlijk? Alle fabrikanten staan daar, alle concerns met de individuele merken. Ook het Azië, ook Tata, ook uh, BYD, het China. Iedereen is daar aanwezig. En wat valt er dan het meeste op? Nou, wat me het meeste opviel dit jaar is eigenlijk dat er een, een, een aantal samenwerkingsverbanden zijn binnen de Europese auto-industrie die, die nogal uh, ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, Renault en uh, Daimler, uh, de fabrikant van Smart en Mercedes, die hebben uh, besloten om in de toekomst hun uh, ondersteltechniek te delen. Dat betekent dat uh, de, de Smart, de kleine Smart Ford 2, de twee zitten, die wordt weer uh, voortgezet in een volgende generatie. Maar er komt ook een 4 vier... Persoons, vierdeur smart. En die wordt even groot als de nieuwe Renault Twingo. Die dan ook diezelfde techniek heeft. En dan gaat Renault gaat die motoren gaat die ontwikkelen en leveren aan smart. En Renault gaat die vierdeur smart. Die eerst bij, in Born werd geproduceerd bij Netcar. In Slovenië, in Ljubljana, in een fabriek bouwen. Uh, aan de andere kant komt er ook een elektrische smart. Die krijgt dan een Renault uh, elektromotor. Maar een Daimler accupakket. Dus iedereen wisselt ook met elkaar dingen uit. En werken fabrikanten dan vooral samen op dit gebied of ook op designgebied? Uh designgebied juist niet. Uh, uh, Laurens van der Akker, dat is de uh, directeur van uh, design bij Renault, een Nederlander. Die staat uh, zeg maar dagelijks in contact met Gordon Wagner van Daimler. om toval, to, vooral toch ervoor te, te waken dat die auto's op elkaar gaan lijken. Dus de techniek die je niet ziet, die wordt universeel. maar die auto's moeten vooral onderscheidelijk zijn in het design. En dat is, een, dat is eigenlijk wel het belangrijkste uh, als je een goede samenwerking ook effect mee wil uh, bereiken. Is het slim van de merken om samen te gaan werken? Of is het bittere noodzaak? Het is, een, het is een noodzaak die je die tot slimheid heeft geleid om daar heel intelligent mee om te gaan. Want de kosten, de ontwikkelingskosten van een, van een nieuwe auto, die zijn sowieso al enkele honderden miljoenen euro's. Maar wanneer je daar ook nog ieder zijn eigen motor moet ontwikkelen, zijn eigen ondersteltechniek, dat ziet het de consument toch niet. Dat kun je beter dan delen. Daar kun je vele, vele, tientallen, soms honderden miljoenen mee besparen. En wat wordt uh, de favoriete kleur voor het najaar of voor volgend jaar, Wien? Ja, daar, daar is ook heel veel aan de gang. Het, het vreemde is dat men dat uh, uh, in de wandelgangen eigenlijk niet opgemerkt heeft. Maar ik heb uh, bijzonder interessante kleurontwikkelingen gezien. En daar wil ik volgende week nog eens wat uitvoeriger over ingaan. Nou, nou, ik wil iets weten... Het gaat in ieder geval om dat het niet zozeer om de kleuren gaat, maar vooral ook om de toon. Het is altijd glanzend en glimmend geweest. En de trend is nu meer naar satijn en, en naar mat, mat, mat lak. Zodat het, uh, zodat het er niet zo shiny uitziet, zo glimmerend uitziet. En uh, dat is een trend die uh, heel sterk is geworden. Is in Genève ook al bekend geworden, want dan kom ik weer terug op Nissan, dat er een grote terugroepactie is van Nissan in verband met uh, problemen. Er zouden spinnen kunnen komen bij de brandstofpomp. Um, dat is uh, niet Nissan, dat is Mazda... Er um, is, dat ja, is zo. op een of andere manier een, letterlijk een, een bug, een, een, een stukje ongedierte in het systeem terechtgekomen ah. dat zich daar vermenigvuldigd heeft. Dat was niet op Geneve op de tentoonstelling bekend, dat is pas gisteren bekend geworden. Maar het is wel heel spectaculair natuurlijk dat het geen elektronica probleem is. Die krijgen altijd de schuld, hè, die elektronica jongens, maar nu is het een, een stukje ongedierte. Jawel, maar hey, dan moet je natuurlijk voor zorgen dat die er niet in komen toch? Dat is natuurlijk het volgende punt. Antwoord heeft Mazda daar nog niet op gegeven, maar uh, voor de zekerheid moeten er wel uh, uh, vele tientallen, uh, tienduizenden auto's terug naar de garage om dat toch even te controleren. Want uh, als zo'n spinnenpootje in een benzinepomp, dat leidt tot niets. Staat er nou een auto op die beurs waarvan jij dacht, daar zou ik graag mee naar huis rijden? Uh, qua, wat de productieauto's betreft niet zo. Daar, daar, daar loop ik dan nooit zo warm voor. Maar er staan twee studiemodellen van Volkswagen en Renault en die waren echt spectaculair. Enerzijds bij Volkswagen een reïncarnatie van de vroegere minibus, hè, de Volkswagenbus... Euh, op het platform van een, van een toekomstig model en dat zag er echt uitstekend uit. Die wil je uit, wel als euh, campertje gaan gebruiken? Euh, als klein campertje kunt gebruiken, euh, maar ook, ook in die de typische bolle neusje wat hij had... en die twee kleuren, hè, donkerrood en de witte bovenkant en veel glas fantastische auto. Aan de andere kant bij Renault daar stond een, een, st een toekomstmodel van de hand van diezelfde Laurens van der Akker uh, met een, een, een, een vormgeving die niet zo bijzonder was, maar vooral dat lijnenspel wat ze noemen de graphics, de, de, de, hoe de portieren sluiten, hoe de ruiten erin zitten en dat was werkelijk waar de designers van zeiden, dat is innovatief dat, dat is echt toekomstmuziek. En die twee modellen die, die hadden mijn hart uh, als uh, lief hebben we wel een beetje gestolen. Wim Oudewiernik, ik zie wel wat je volgende week meeneemt. Hartelijk dank. Tot volgende week. Wat biedt de buis nog vandaag? Nou, de bekende klokkenluiders Ad Bos en Floor Drost van de bouwfraude... die hebben de hulp ingeroepen van onze eigen ombudsman Pieter Hilhorst. Ze zijn het zat om te wachten op een regeling van de overheid. Daar wachten ze namelijk nu al bijna tien jaar op. En dat is vanavond allemaal te zien om vijf voor half acht op Nederland 2. En daarna wordt het zoals iedere vrijdag zeppen, tot ik een boek pak, denk ik... Ik maak het uit gewoond, op vrijdagavond nooit laat. Morgen in kassa een update over de Boekerpolis-affaire. Welke verzekeraars zijn nog te vertrouwen? En in kassa twee 80-jarigen die voor de rechter zijn gedaagd... vanwege een betalingsachterstand van een euro 38. U hoort het goed, 1,38 euro bij hun telefoonprovider. Je moet Dikke toch ergens een grens trekken. Kassa, morgen om vijf van half op Nederland 1... Vijf voor zeven met Brecht van Hulten. En zometeen lunch met Frank Dumos. Jan Tromp is mijn gast van jouw eigen uitspoken varen. Arne van der Wal van de zaken website Follow the Money. We gaan praten over Telegraaf, die weer ouderwets actiejournalistiek bedrijft op de voorpagina. Haal onze helden uit de klauwen van Gaddafi. Daarover praten wij. En over een nieuw drama, wat op aanstaande zondag begint. Een nieuwe serie Adam en Eva. Dat zometeen in lunch. Ja, dat lijkt mij weer een buitengewoon interessant programma worden onder auspiciën van de NCRV en Frank Dumos.